Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Egypte zijn nieuwe ongeregeldheden uitgebroken... na de veroordeling in hoge beroep tot de doodstraf van 21 hooligans. Die stonden terecht voor een aandeel in de voetbalrellen... van vorig jaar februari, waarbij 74 mensen om het leven kwamen. Een aantal politiemensen is veroordeeld tot celstraffen. In Port Said hebben ongeveer 2000 demonstranten een aantal veerboten over het Suezkanaal tegengehouden. En ook zijn enkele honderden mensen, vooral familie van de veroordeelden, naar gebouwen van het stadsbestuur gegaan uit woede over de uitspraak. In Cairo is uit protest tegen de veroordeling van de politiemensen het gebouw van de Nationale Voetbalbond bestormd en in brand gestoken. En verder is een van de belangrijkste bruggen in de stad geblokkeerd. De Turkse premier Erdogan brengt binnenkort een bezoek aan Nederland. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan de NOS. Erdogan komt op donderdag 21 maart. Het is zijn eerste bezoek aan ons land sinds hij tien jaar geleden premier werd. Details over het bezoek zijn nog niet bekend. De Turkse media melden dat hij onder meer een bezoek zou brengen aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam. De drie Nederlandse schaatsers die mee mogen doen aan het WK afstanden op de 1000 meter zijn Stefan Groothuis, Mark Tuitert en Kjeld Nuis. De beslissende race tijdens de finale dag van de wereldbekerwedstrijden werd gewonnen door Groothuis. Mark Tuitert werd in Heerenveen tweede en plaatste zich daarmee ook voor de wereldkampioenschappen in Sochi. Kjeld Nuis eindigde als derde en is de winnaar van de wereldbeker op de 1000 meter. Bij de vrouwen eindigde Laurine van Riesen op de 1000 meter als derde. En dankzij haar podiumplaats plaatste van Riesen zich voor de weken afstanden in Sochi. Iedereen Wust had zich al geplaatst en ook Marit Leenstra mag mee naar Rusland. Het weer nog bewolkt, regenachtig. In het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In het noorden is het plus 1, in het zuiden ongeveer 10 graden. Vannacht en morgen overdag kouder en op meer plaatsen ijzel en sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met een file op de A10... ring Amsterdam-Zuid richting Utrecht... tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer. Twee kilometer file. Drie kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam... bij rotterdam Feyenoord op de Parallelbaan. Door een spoedreparatie is daar de rechterrijstrook dicht. En door werkzaamheden langs de A325 Arnhem richting Nijmegen... staat tussen het Gelredome en en Elst twee kilometer. Dit is Radio 1... Opium, het cultuurmagazine van de avond. Hans Smit. Op Hier Radio Live vanuit de, vanaf de vierde verdieping van, het, van de Amstoffen in Carré, straks onder andere Annette Enbrechts met theaterrecensie. En ze maakte er gewoonte van om altijd op het laatste moment binnen te komen Hijgen nu ook weer. Uh, aan tafel zit inmiddels al wel Jack Woutersen. Met hem ga ik straks en met Nastas Pr praten over uh, de voorstelling Oedipus bij het Roodtheater in uh, Rotterdam. De eerste try-out is gisteravond geweest. Jack Woutersen, was het een uh, fijne avond of uh, heb je slecht geslapen vannacht? Nou, niet best geslapen, nee. Ja, Dat kan beter. Het Dat kan, beter. kan beter. Er is nog werk te doen. Goed, ja. we gaan het er straks over hebben. Ik heb hem uh, van de week het doorloop gezien. Dus uh, ik weet ongeveer. Ik weet, weet, in ieder geval een beetje waar, ik, waar we het over hebben. Um, verder ook uh, straks uh, Charles Dentex. Die heeft een uh, nieuwe, nieuwe thriller geschreven. De erfgenaam getiteld Zijn verleden is zijn ergste vijand. Zo heet uh, ze. Dat is de ondertitel van de, van, die, uh, van de boek. Maar we gaan eerst naar de live muziek. Hier is het uh, Jasper Blom het met Beauty and Brains. Jasper Blom, kwartet met Jesse van Ruller op gitaar... Martijn Vink, drums, Frans van der Hoeven op de bas... en Jasper Blom op de saxofoon. En die komt nu eventjes uh, hier naar de tafel toe... om iets meer toe te voegen, uh, aan, uh, of vragen te beantwoorden eigenlijk. Want ik vraag me nog af, je bent een man met een missie, uh, kun je zeggen, Jasper? Om... Ja, we moeten allemaal een doel in ons leven Dat hebben. Dat is waar, ja. Uh, maar maar uh, toen je deze jongens uh, vroeg om samen een groep te gaan vormen... toen heb je ook al snel afgesproken, ik wil tien cd's maken... Ja, ja, Nou, dat heb ik met mezelf afgesproken, met hun ook wel. Ja. Ze weten dat ik dat plan heb. Ja. En uh, ach, ja. <laughs> we moeten allemaal. Zoals ik zeg, we moeten allemaal een doel hebben. Ja. En dat is dan met deze band mijn doel. Ja, maar als je uh, ach, ja, eraan toevoegt, dan denk je van, zo heel heilig is het doel nou ook weer niet, Hoeveel? Uh, nou, nee, ik wil, ik wil wel. Uh, mm -hmm. ik, kijk, ik ben waarom ik het eigenlijk zeg is, ik ben uh, de, de hele jazzwereld die hangt aan elkaar van losse connecties. Oftewel, iedereen doet het met iedereen. En, uh, Sorry. Uh, uh, en ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in juist die lange termijn. Uh, uh, uh, nou ja. Uh, connectie. Connectie. Ja. Ja, dus je wilt langer met deze. Maar betekent dat ook dat je niet wil dat zij met andere mensen samenspreken? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, dat, nee, dat, uh, nee. Een soort claim. Het uh, gaat niet zo ver nee, hoor. Nee. nee. nee. nee. Dus. Uh, dat is, dat is wat ik wil. Ik ben geïnteresseerd in een langetermijnproject. En uh, we, ja, ik denk dat we allemaal voelen hoe die band jaar op jaar steeds beter wordt. Vergelijk het met een, weet ik wel, een of met fles wijn. Ja, ja. Een bo mooie Bordeaux wijn. Ja. Die... Of met een popband. Is het vergelijkbaar? Misschien wel, ja. ja. ja eigenlijk ja. wel. Ja. Ja, en eigenlijk is het ook dat, dat je uh, een, een bepaald... Want weet jij dan al welk, hoe, hoe CD6 gaat klinken bijvoorbeeld? Nee, dat weet ik absoluut nog niet. Want 3 nee, is nu net verschenen, toch? 3 is net verschenen. Gravity, ja. ja. 3, 3, maar als je mij, uh, zou ik maar zeggen, een jaar geleden had gevraagd... hoe 3 zou gaan klinken, dan zou ik dat uh, ook nog niet weten. Want ik ben, ik ben componist, ik schrijf alle muziek zelf voor die, voor die CD's... Maar, ja, componeren betekent voor mij voor een groot deel vreubelen... En, en thuis zitten en knutselen en kijken. En dan ergens op stuiten en denken, oh, dat is mooi. En bij de repetitie deel jij de partituur uit... en vervolgens is het hier uh, vooral uh, de nootjes spelen? Of dat ook nee, niet? juist niet. Nee, het is eigenlijk zo... Um, ik, ik, ik schrijf dat, maar ik heb al lang geleden eigenlijk geleerd... dat met dit, dit muzikanten moet je gewoon op een gegeven moment... je moet het ze geven en dan, en dan gaan ze er zelf uh, mee vandoor. En... Uh, dan gaan ze er iets mee doen wat jij toch niet zou kunnen verzinnen... en wat, wat gewoon uh, uh, uh, ja, een bepaald element van avontuurlijkheid toevoegt ook aan die muziek. Je laat je verrassen? Ik laat me verrassen. Ja, en die verrassing die neem je dan ook weer mee in het volgende project? Precies. Ka ja, ja. Ja, ja. Uh, wat is de, de, de, de, ja, de, de kracht van de afzonderlijke muzikanten? Wat, wat, wat nemen zij mee waardoor jij echt verrast wordt? Hebben ze alle drie een, een, een hele sterke kant iets... Nou ja, ze, ze hebben. Een muzikale kant, uit. Eén speciale sterke kant is er niet bij dit. Kaliber? Bij dit kaliber. Nog, bij dit kaliber. <laughs> ja, nee, dat moet ik, echt, uh, ik moet het op die manier ja. over ze hebben. Want, ja. Ik bedoel, want het, het zijn echt. Uh, ik bedoel, Martijn Fink uh, als slagwerker is echt een van de mensen hier. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa bijvoorbeeld. waar mensen ombellen. Uh, dus. Uh, die brengt een hele bagage en een, uh, aan dingen mee met zich. En hetzelfde geldt voor de anderen eigenlijk. Hm. Dus, ja. Ja. Ja. En, en uh, het verschil wat jou betreft tussen live optredens... en, en uh, het opnemen van een cd. Ben je voor het live opnemen van een cd ook? Of dat toch niet? Ben je voor de, de studio? Uh, dat is een, ja, dat is een hele, andere, uh, is een hele andere tak van sport, laat ik mm -hmm. het zo zeggen... Die, uh, Hey, Live spelen is ontzettend leuk... omdat je inderdaad weer dat hele um, onvoorspelbare element erin hebt. Uh, in een studio moet je vaak wat uh, compacter zijn met je ideeën... en met, je, uh, met wat je wil zeggen. Dus je moet echt een soort bijna echt projecteren van, oké, okay, nu gaan we dit doen, nu gaan we ja. dat doen. Je kan niet te lang door ontwikkelen natuurlijk, want nee, het kost nee, geld. Nee, je kan iets minder aan het toeval overlaten misschien. Ja. Je denkt op een gegeven moment, oké, okay, nou zo gaan we het doen. Jack ja. Wouters, heb jij een, een fan van, de, van de, een jazz of dit soort uh, muziek? Of? Nee, ik ben helemaal niet in de jazz. Ik vind het leukste, ja... Dat, uh, de, de Frank Zappen, die zei altijd, jazz is not dead, it just smells funny. <laughs> En dat, dat, dat, dat, ik, nou, uh, ik, ik, dank je. Ik vind ja. het leuk om naar te kijken. vaak. Dus Ik vind het leuker om te zien dan... Uh, <lacht> dan, dan, dan nou, ik vind het ook leuk om te horen, maar je moet het ook zien. Ja, ja. Dit, dit een, hoe iemand versmelt met zo'n contrabas. Dat, is, dat vind ik mooi ja, om te zien. Dat is dan. mooi, ja. ja. Dat is een mooi spektakel. Ja, dus is Benne, jammer dat het radio is, maar het klinkt ook wel lekker. Ja, dat... Ja. Uh... Vind ik ook. <laughs> ja, dat is fijn om te horen, Jasper. Uh, 29 maart te zien het Jasper het in de Stad Schouwberg. De Harmonie in Leeuwarden. 30 maart Galerie Windkracht 13 in Den Helder. En 31 maart in Theater Provodja in Ooitmaar. En het uh, album heet Gravity. En er komen er minimaal nog zes dus hierna. Zeven. Ja, ja, ja. ja zeker. Okay. Ja. Goed, dankjewel. dankjewel. Dit is Radio 1 Opium. Ja, iedereen komt nu op het laatste moment binnenhollen. Net was het Annette. Annette, goedemiddag, Fijn dat je er bent. Goeiedag. Ik zit die heel rustig. En u komt naast er in het jaar ook nog binnen. Ja, mee. En, en, de, de jonge Oedipus, als ik het zo mag zeggen. En de oude zit er inmiddels al, Jack Wouters, iets, iets rustiger. Iets op tijd wow. vertrekken en dergelijke. Uh, deze week uh, zijn de repetities begonnen. Nee, de repetities zijn natuurlijk al lang begonnen. Maar gisteren was de eerste try-out. Het Rood Theater speelt Oedipus, Het uh, bekende Griekse drama van uh, de man die uh, zonder het te weten... zijn vader dood en zijn moeder trouwt. Uh, ja, twee Oidipo's kun je zeggen, want voor de pauze is er een jonger. Die wordt de er Nasser ding gespeeld. En die iets oudere, niet de oude. Die iets oudere. Door Jack Wouters erna. Nou, veel, veel ouder. Veel ja. ouder, toch wel. Ik wou nou, een beetje aardig wel. blijven. Maar, ja. Ja, want... uh, uh, wat is voor jullie verder het grote verschil tussen voor en na de pauze, Jack? Nou, het, het verschil van dag en nacht. Mm -hmm. Het is te tegenovergestelde. Dus, uh, Nar speelt het stuk uh, uh, Oedipus Rex En daarin uh, is hij heel. Uh, Ongeduldig. Uh, driftig. Uh, driftig. Ambitieus. Ambitieus. ijdel, Arrogant. <laughs> dat <Ja>. soort dingen. <laughs> en, en, en na de pauze blijkt er een soort uh, compleet omkeer te zijn geweest. En laat de, de oude blinde Oedipus eigenlijk alles los. He? Ja, dat is eigenlijk een stuk wat nooit gespeeld wordt. Uh, en, en dat gaat over uh, ja, wat dan? Dus als datgene allemaal gebeurd is met die ogen en die uh, hele bakkelende. Uh, dan kun je of dood of je kunt er iets mee doen. Hmm. Verlichting. Ja, ja, dat klinkt. Uh... Verlichting en onthechting, eigenlijk. Ja, ja dat ja. klinkt heel, heel uh, zwaar of heel vaag of weet ik veel. Hè. Maar dat wordt, dat, dat is Oscar van Woensel heeft het geschreven. En die probeert het op een simpele manier uit te leggen. En dan moet ik het nog. Uh, simpel leren spellen. Dat is nog niet. Uh... Dat is nog een hele, hele klus. Ja. Ja, echt, ja. ja. We hebben gisteren wat? de eerste voorstelling gehad. Ik ben, ben echt helemaal in de wacht, man. Maar je hebt de tekst, je krijgt de aanwijzingen van de regisseur Alise ja. Zandwijk. Waar, waar gaat het dan schuiven of klaar Maar er zit er nauwelijks drama in natuurlijk. Nou, die mag alle registers opentrekken en die mag gaan... en die mag spugen en, en, en zweten en alles... En, ja, ik heb hele mooie teksten, maar dat is een kwestie van zijn. Dus er zit, de, de dramatiek is moeilijk uh, te vinden. Er, er zit geen conflict in... Uh... En dat is zoeken. Soms is het er heel eventjes bij repetities. Maar het is heel moeilijk de vinger van mij op te leggen, althans. Om, om hoe, hoe, hoe die... Het zijn. zijn, Shakespeare zei het al, to be and not to be. Het is echt een kwestie van zijn. Als je te veel wilt, dan is het de pastoor. En uh, nou ja, noem maar op, dat soort... Ja, uh, dan wordt het hele gezegende of zegende de teksten. En dat wil je vooral niet. Nee, dat, nee, nee. nee, nee. nee. Laat, laten we even terug naar de, de, de kern, het stuk van, uh, van Sophocles, van, uh, van, wat is het 54 voor Christus, geloof ik. Nasreddin, uh, kun jij kort voor de mensen die Oedipus niet kennen... vertellen waar het verhaal eigenlijk over gaat? Het verhaal gaat over een uh, koning die uh, achterkomt... dat hij zijn... Uh, ja dat heb je net al verteld, dat hij, dat hij met zijn moeder getrouwd is... en zijn vader vermoord heeft. En naar aanleiding daarvan uh, zijn ogen uitsteekt. Nou, dat is in ieder geval wat ik wist van het verhaal... Ja. Maar het, uiteindelijk gaat het over um, ja, jezelf kennen. Um, het gaat over iemand die, die vlucht voor zijn lot... maar daardoor juist doet wat, die, wat, die, wat zijn lot is, zeg maar. Want het lot, dat, daar ontkom je niet aan. Ja, precies. Ja. Um, ja, het, gaat, het gaat echt over uh, weten wie je bent. <hums> ja. Je zegt Therese is ook op een gegeven moment... ken u uzelf, ken zelf, Oedipus En hij, hij wil er niet aan... Hij, tenminste, hij wilde niet. Hij denkt dat hij zichzelf echt wel kent. Je ziet er te arrogant koning. voor te, ja. de koning voor. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dan blijkt het allemaal toch wel een ander verhaal te zijn. Ja, ja. We, we hebben wat, wat uh, fragmenten uh, kunnen we laten horen. Uh, we hebben een fragment van vrij aan, aan het begin van het stuk... waar jij als koning van Thebe je bevolking toespreekt. Inderdaad, de, de arrogantie ten top, uh, zelfvertrouwen, alles spreekt, spreekt uit. Laten we even luisteren. Ja. En ons land wordt geteisterd door de plaag... Zoals jullie weten. Jullie zullen al familieleden verloren hebben. Je zult vrienden verloren hebben. En je zult bang zijn jezelf te verliezen. Dat zal ook gebeuren met ons allemaal. Met mij. Met jou. We moeten ons hart vasthouden, dat is het enige dat overblijft. Kijk om je heen. Zie onze wereld. Hou je hart vast. Zie onze wereld. Het is ook een beetje een, een premier die in crisistijd zijn bevolking toespreekt. Hè? <laughs> ja, nou zo kun je het ook wel zien. Het ja. is dus dat hij het nu zegt, inderdaad. Tot voor drie. De crisis als de pest. Dat is het. In het verhaal van uh, Oedipus. Ja. Ja. ja. Zo heb je het nog niet. Ik weet niet, ik zeg wel. Ja, ik, maar... nee, nee, ik heb het, op die manier nog niet echt naar deze tijd getrokken. Ik hoor het nu voorbij komen. Ik denk eigenlijk is het net. Uh, het is even. Uh, Postbus 51, de Rijksoverheid die spreekt tot de bevolking. <laughs> ja. Nou, het is ook wel. Um... En wat iedereen heeft het maar over zo'n economische crisis. Uh, het stuk gaat natuurlijk ook over een geestelijke crisis: over het jagen en over het gaan en over ambitieuze mensen die nog meer willen en nog meer willen. Waarom, waaraan ontleen je je mm -hmm. identiteit? Status, je ja. status. Ja. Ja. Uh, ja. Dat soort dingen die. Uh, ja. Ja. Het, is, het is wel heel modern, uh, het stuk. Het is wel heel erg nu ja. ook. Nou, het, het feit dat er twee oedipussen is, dat vond ik op zich al heel, heel, heel bijzonder. Dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt bij een oedipus. Annette, je hebt er vast meer gezien. Nou, wat ik me namelijk afvroeg vanwege twee oedipussen... Mensen die Jack Wouters kennen en die Nastaline kennen, dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende uh, types. Ja. Dus ik vroeg me af, wat doen jullie om nog de suggestie overeind te houden? Hebben jullie bepaalde bewegingjes die jij in het tweede stuk meeneemt? Weet je dat mm -hmm. je iets wil suggereren? Ik ben toch de voortzetting van de Oidepoes in het eerste deel. Ja, ik moet nog wat afvallen. Nou. Of ik aankomen. Ja. Nou, wat we in het tweede deel doen is dat ik... Uh, het is niet zo dat, dat ik in het tweede deel niet aanwezig ben. Ik ben, uh, ik ben erbij in het tweede deel. En um, ik, ik ben onderdeel van zijn zijn. En dat, dat probeer ik uh, uh, te spelen. Uh, op dit moment is het, is het nog heel erg uh, fysiek, zeg maar. Uh, ja. bedoel, in het eerste deel ben ik een koning die driftig is... en die, die gewoon wil weten hoe het zit... En die drift die neem ik mee in deel 2. En wat je ziet, is een man die eigenlijk staat en een soort. Ja, zijn, zijn laatste uur is aange, aangekomen, zeg maar. En hij wil, nog iets, hij wil nog heel graag iets zeggen. Dat is het enige wat hij doet: iets zeggen en praten en zijn laatste woorden uitspreken. En, en daarin heeft hij het ook over sterven en over loslaten. En, en ik speel dat ik dat nog niet wil. Ja en ik speel nog leven ja. en ik, wil, ik, ik ja. wil nog. Ik wil daar zo nog even over hebben, maar nu je het zo mooi over die tekst hebt van Jack, de tweede deel, er, daar hebben we ook een opname mm. van. Laten we daar dan ook even naar gaan luisteren. Mijn reis, zonder bestemming, behalve de dood, dat is mijn bestemming. Mijn leven is een langzaam sterven, stap voor stap. Dat is mijn leven. Check, Wout is, Die zit hier met zijn handen voor zijn gezicht. Ja, ja, ik is dit de pastoor die je hoort? Of? Nou ja, dat moet anders. Dit <lacht> <lacht> moet echt anders. Nou ja, ja, je bent ermee bezig. En, en op het einde. Uh, dan ga je zo'n stuk. naar zo'n grote zaal brengen. En je komt uh, achter. De... Op het einde gaat het vaak heel snel. Uh, de dingen die. weer uh, weken gerepeteerd. Maar op het einde wordt het. weer pas echt een boel. Uh, mm -hmm. En, en het, het moet anders, het moet sneller, het moet lichter. Dat, het is me al zeven weken verteld, maar nu hoor ik dat. Ja, dit is een opname van, van woensdag, meen ik. Mm. Uh, dat is een, een, een doorloop, een repetitie. Dus ik kan ja. me voorstellen dat het heel confronterend is... als je het dan zo hoort, voor de eerste keer. Ja, maar ook waar je, waar je mee bezig bent. Je bent ja. zo, uh, zo uh, aan het... Uh... Ja, dat is iets wat in je uh, aan het kruipen is. Dus je bent er dag en nacht mee bezig. Je ligt er van wakker, uh, noem maar op. Ja. Zo gaat het met een acteur. Wat en, was, en wat, wat, Dan wat moet het een kant op. En dan hoor ik nu, oh, die kant heb ik, moet ik eigenlijk. Hmm. Die, uh, ja. Want dan sta je voor het eerst in, in de grote zaal. Je, je... Gisteren verstond bij mij, mij helemaal niet. Oh. Nou ja, dat, dat, is, maar dat is ook dat, op zich ja, bijzonder. Al, ach man. Ja, ja, ja. Maar, maar dan sta je in een grote zaal. Er, staat, er zijn fotografen bezig. Een tafel met een regisseur erachter. Iemand die het licht doet voor het eerst. Alles moet nog op zijn plek vallen. Het, het lijkt mij dodelijk vermoeiend, Nassadin, Ook. Uh, het is waar, ja, dat zeg ik je wel eerlijk. Ik, ik zit hier nu en ondertussen... Gaat er ook van alles door mijn hoofd. Om wat afgelopen ja. week allemaal gebeurd is. Wat, wat uh, is de eerste gedachte? Mijn eerste gedachte is dat ik wil wegrennen. en Een vliegtuig pakken oh. en ergens <laughs> naartoe wil gaan. En nooit meer terugkomen. Oh. Okay. Nee, het is echt... Slopen? Slopen, dat is het moeilijkste ja. wat ik tot nu toe gespeeld heb. Het is, het is echt... Het, uh, het is maar ja, maar ook, want is, uh, we, we werken met, een, met, met on onze vaste club. Het is dus niet alleen Alice Zandwerk. Maartje Teusink die Voor maakt muziek. muziek. Ja. Nou, die tilt de voorstelling echt een halve meter... De vloer omhoog. Ja. Dat is zo briljant. Nou, en de, en de, er zitten... Uh, de, ja, ja, de, de, uh, is uh, Fanny Sorel, Janje Geijer, uh, Jacqueline Blom. Bedoel, is, we hebben een, een fantastisch clubje mensen, maar uh, het is fraai. Uh, decor, ook een mooi, mooi toneelbeeld. Heel mooi toneelbeeld. Ja. Ah, met ja, met een soort, ja. Soort, ja, uh, soort mobiel hangter. er. Ja, wat ah. kun je er nog meer over vertellen? En ik wil, ja, nog één dingetje, want we hadden het over het tweede deel, waarin jij dus wel aanwezig bent. Ja. Uh, je, je hangt als het ware ook aan, aan de oude Oedipus. Je, je, je houdt hem helemaal vast, net alsof je de, de oude. De jonge, ambitieuze audipoes uh, uh, bent die hij net kwijt probeert te raken. Ja. Is dat een beetje het idee ook erachter? Ja, absoluut. Ook, zeker. Ja. Ik hang aan hem, maar tegelijkertijd als ik merk dat hij wil gaan zitten... of dat hij moe wordt, dan wil ik hem ook weer optillen. En ik wil hem meenemen. En ik wil, ik wil gewoon dat er beweging in komt. En ik, ik wil gewoon nog niet dood. Dat, ja. is, dat is eigenlijk mijn lijntje. Goed, ik wens jullie heel veel succes deze week. En ik hoop dat uh, de première volgende week, uh, vrijdag 15 maart... Dat, die helemaal, dat dan alles lekker op zijn plek is gevallen. Dank je, ik hoop het wel. Check is een nestel in het uh, jaar. Uh, Oedipus is te zien, dus vrijdag de, de, de première. Deze maand dan nog in Alkmaar, Den Haag. Eind over het Utrecht en Den Bosch. En het tournee loopt tot eind april. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week? Ik ben Kenneth Herrigein, acteur. Een paar jaar geleden was hij een overtuigende Nelson Mandela in de musical Amantla Mandela, waarbij hij handig gebruik maakte van zijn stem. Ik heb nooit geprobeerd Nelson Mandela te spelen. Ja, ik heb natuurlijk een stem geprobeerd. Ik heb geprobeerd om zijn, om zijn waardigheid vorm te geven. En als je waardigheid vorm geeft en dat lukt, dan associeert men dat met meneer Mandela. Over Mandela straks meer. Nu is Kenneth te zien in Mogadishu. Een voorstelling van de Utrechtse Spelen... waarin een lerares door een leerling ten onrechte wordt beschuldigd... van racisme en geweld. Met grote gevolgen. Om kort te gaan, levens worden verwoest. De, het leven van die, die schooljuffrouw wordt verwoest. Van de leraar, van de vader, van de jongen zelf. Van de, van de dochter van de lerares. Levens worden verwoest omdat die jongen dat heeft verzonnen. Ik ben heel enthousiast over die voorstelling... omdat het zo aan maatschappelijke thema's raakt die nu spelen. Uh, pesten, groepsdruk, uh, opvoeden, uh, respect voor leraren. En al die kids die naar ons komen kijken... en ik, ik bedoel het niet onherwiedig, ze zijn 14 tot 23 jaar, zeg maar... die voelen zich aangesproken. De voorstelling is deze week nog in Utrecht te zien... in op najaaropreis door het land... Voor de virtuele vitrine heeft Kenneth iets op het oog alledaags meegenomen. Ik heb iets kleurloos meegenomen voor de vitrine. Iets waar je zo doorheen kijkt, maar wat de, de waarschijnlijk ook nog geen smaak heeft... tenzij het de smaak van water is. Want het is water gebotteld in een prachtig flesje... afkomstig van Robben-eiland, Kaapstad. Daar waar uh, Nelson Mandela 17 jaar lang uh, heeft vastgezeten... En ik vind het heel bijzonder dat ik dit van een witte bewaker... want ook die werken daar... een witte bewaker heb gekocht die nu zijn vriend is. Ik was daar op Robbeneiland uh, als onderdeel van een trip die we gemaakt hebben... Uh, voor een documentaire van Melinda Kassens. En die maakte een documentaire over hoe ik de rol aanpakte. Vanaf, vanaf het moment van auditeren tot en met de eerste voorstelling. Twee jaar lang heeft ze mij gevolgd om te zien hoe ik probeerde in de huid te kruipen van meneer Mandela. En dat is niet te doen. Dat kan niemand. Dat kan Morgan Freeman ook niet. Maar je kan, je kan, wel, je kan wel proberen te beseffen... Die, wat er in hem omging. Wat, wat er in hem omging. Omdat dit flesje mij zo dierbaar is... wil ik het voordragen voor de virtuele vitrine... Dat was ik net herriegein. En als u wilt weten hoe een flesje water eruit ziet... ja, wel met het etiket van Robbeiland natuurlijk erop. Dan moet u even kijken op de site opium.afro.nl of op uh, onze Facebookpagina of op YouTube. Um, culturele tips, ja, laten we eens even kijken. Jack Wouters, heb je in de drukke periode van het repeteren... toch nog tijd gevonden om iets te zien, te lezen, te luisteren. Ja, zeker. In uh, galerie Kokkie Snoei. Dat vind ik alleen al leuk om te zeggen. <lacht> Kokkie Snoei. Hoef je verder niks meer over te zeggen. Nee, Geweldig. De Mauritsweg. Nee, nee, nee, nee. ik wil toch wel... De, de Mauritsweg. Die heeft een... Uh, As Tears Go By, dat liedje ik keer wel. Die heeft uh, 70 kunstenaars uh, uh, iets laten doen over uh, tranen. En uh, dus je ziet 70 verschillende kunstwerken over tranen. En uh, die zijn allemaal leuk om te bekijken. Maar de, degene waar ik echt uh, helemaal op viel was bed Sissing. Sowieso die Bedsissing is top. Dat moet je even op zijn website. Want die heeft allemaal foto's met zijn vader. Okay. Prachtig en zijn moeder. Uh, heel komisch. Maar die had uh, zakdoeken gefotografeerd van zijn vader na het overlijden. De zakdoeken van zijn vader. Oh. en die, Ja, dat is prachtig. Dat is heel erg mooi. Kokkie Snoei, Mauritsweg, Rotterdam. Estes, go by. Oké. Gassadin? Ja, voor het eerst dat ik met haar werk. Ze speelt de rol van Theresia. Ze is onderdeel van het koren en ze verzorgt de muziek in Oedipus. Ik heb het over Maatje Teusink. Ze is uh, fantastisch. En uh, sinds ik haar ken, luister ik haar muziek en het is fantastisch. Ja, het raakt, het is ontroerend, het is mysterieus, het is... Uh, het ja. is een engel. Het is echt een engel. was ja, ja. ja. bij, bij Dood van de Handelsreiziger. Van zat het, het Theater ja. zat ze ook in. Hè? Deed ze deed ja. ook de muziek live ja. op, het, op het podium. Ja. Ja. Een mooie toevoeg. En een dagen. ook. Honsdagen. Sorry? Een hondsdag Vaker Honsdagen. in ieder geval. Oh. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Uh, uh, Annette Embrechts. jij een, uh, een tip? Nou, ik ga vanavond naar Rebelse Vrouwen in het Bijbeltheater. En dat gaat ook nog toeren. Maureen Tauna speelt daar een... Uh, Vrouw die eigenlijk terugkrijgt naar haar grootmoeders... die in de slaventijd nog echt uh, uh, ja, vreselijk zijn uitgeknepen natuurlijk. Ook in het kader van Vrouwendag. En er, komt nog een, er komen nog een aantal festivals aan. Festival Cement met jonge makers. Dat moet je toch nu extra benoemen in deze tijd... wanneer mm. die het wat extra zwaar hebben. En Festival takt voor het beste jeugdtheater... wat in Europa te zien is. Kom naar Utrecht. Naar Utrecht. Goed. Um, straks ga jij uh, de uh, theaterrecentie geven. Drie voorstellingen die ga je bespreken. Sheldon Tex, ook inmiddels aan tafel, die uh, heeft straks ook een, uh, nog een cultuurtip. Dat is een cliffhanger. En we gaan het over zijn boek hebben, de erfgenaam. Nog een cliffhanger. Dat allemaal, allemaal en meer na het journaal van half vier met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De 21 VN-waarnemers die woensdag in Syrië werden gegijzeld... zijn overgedragen aan Jordanië. Dit melden meerdere bronnen. Filipijnse VN'ers waren woensdag gevangen genomen... door Syrische opstandelingen in het syrisch israëlisch grensgebied. Ze zouden pas worden vrijgelaten als troepen van Assad zich daar zouden terugtrekken. Maar later zeiden de opstandelingen dat de gijzeling een vergissing was... en dat ze hun best zouden doen om de gijzelaars vrij te laten. En dat is dus gebeurd. In de Egyptische steden Cairo en Port Said is het onrustig. Aanleiding is de veroordeling in hoger beroep tot de doodstraf van 21 hoediguns. stonden terecht voor hun aandeel in de voetbalrellen van vorig jaar februari... waarbij 74 mensen om het leven kwamen. En de Turkse premier Erdogan brengt binnenkort een bezoek aan Nederland. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan de NOS. Erdogan komt op 21 maart, het is zijn eerste bezoek aan ons land... sinds hij tien jaar geleden premier werd. Details over het bezoek zijn nog niet bekend. Turkse media melden dat hij onder meer een bezoek zal brengen aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Bergseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Wat lang is de file op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Noordloos en Lexmond 6 kilometer. Bij Lexmond is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rijstrook. Dit is Opium. Ja, opium vanuit Carré. We zitten hier nog uh, tot half vijf, dus nog een heel uur. Um, uh, straks uh, Sheldon Tex over zijn uh, nieuwe uh, boek De Erfgenaam. En het uh, theater met uh, Annette Embrechts. Maar het is weer voor Erteshoep, het is weer voor schaatsen. We gaan naar Sebastiaan Timmerman in uh, Heerenveen. En die kijkt naar uh, de drie kilometer bij de vrouwen. Laatste rit is uh, net begonnen. Dat is de rit tussen Martina Sablikova en uh, Stefanie Beckert. Maar we hebben al een uh, historisch moment achter de rug. Want Irene Wust, ja inderdaad, Irene Wust opnieuw... heeft historie geschreven in Hilversum, uh, nee, moet je mij horen, in Heerenveen natuurlijk. Want zij rijdt niet alleen een baanrecord... 3,58,68 op de 3 kilometer. Maar dat is ook de snelste tijd ooit gereden buiten de snelste banen ter wereld. Dat zijn de hooggelegen banen van Calgary en Salt Lake City. Banen die op meer dan een kilometer hoogte liggen. Dus je zou het eigenlijk een wereldrecord op de Laaglandbanen kunnen noemen. Deze tijd van Irene Wust. Het is een echt uitzonderlijke prestatie die zij heeft neergezet. Die 3,58,68. Het baanrecord dus in Tioff. Meer dan 6 seconden daarachter. Daar staat Diana Valkenburg op de tweede plaats en Linda de Vries ook op iets meer dan zes seconden op de derde plaats. Als we dus bezig zijn met die laatste rit, kunnen we in ieder geval al de conclusie gaan trekken... dat Irene Wust met Diana Valkenburg en Linda de Vries Nederland gaan vertegenwoordigen. Over twee weken bij de wereldkampioenschappen afstanden in Sortie op deze drie kilometer... Want Valkenburg en de Vries waren veel sneller dan Marije Joling en Anouk van der Weijden. Martina Sablikova heeft nog drie ronden af te leggen. Maar met nog drie ronden te gaan is het verschil met Irene Wust ontzettend groot. Namelijk meer dan 5,5 seconden. Bijna 6 seconden zelfs. En dat betekent dus gewoon dat we nu al wel vanuit kunnen gaan. dat Irene Wust deze drie kilometer op haar naam gaat schrijven. bij de Wereldbekerfinales hier in Ereveen. In dat fantastische barrekoor van 358-68.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 Met uh, Annette Embrechts drie voorstellingen zoals gezegd. We beginnen in het Hoge Noorden, misdaad en straf bij het Noord-Nederlands toneel. Ja, het leuke is eigenlijk, want ik heb drie heel verschillende voorstellingen gezien. En toen ging ik natuurlijk toch naar een, uh, een grootse gemene delen zoeken. En het grappige is dat ze alle drie heel kort koortsig zijn. Echt koortsachtige voorstellingen zijn het. En daarnaast hebben ze alle drie een uiting uit de tweede helft van de 19e eeuw... net het begin 20e eeuw genomen. Een belangrijk document om te kijken, wat zegt dat nog over onze tijd... Uh -huh. En een misdaad en straf. Ja, ik neem echt wel mijn pet af voor het noord nederlands toneel. Dat zij dat hebben proberen te bewerken voor het toneel. Het is natuurlijk een beroemde roman van Dostoevsky. Hoewel ik me kan voorstellen dat een heleboel mensen de titel wel kennen... maar hem niet hebben gelezen. Hij is echt vuistdik. En er ja, hij staat goed in de kast. Ja, ja hij staat ja. goed in de kast inderdaad. En er staan mega veel personages in. En het, het is natuurlijk echt dan een opgave om dat op toneel te brengen. Van welke lijn kies je? Wie wil je als dramatische persoon uh, de boel laten trekken? En dat heeft... Co van de Bos heeft het bewerkt. Heeft dat, dat echt goed gedaan. Die wow. heeft uh, Raskolnikov. Rodion Romanovic Raskolnikov. Dat is een rechte rechtenstudent. En die wordt heel kort gespeeld door Joris Smit. En die trekt ons door dat verhaal heen. En hij, je treft hem aan op het podium in een, in een hele diep dieptrieste uh, maatschappij. Hij ziet echt letterlijk om zich heen enorm veel onrecht. Hij ziet prostituees die voor hem op de straat liggen. Kinderen die niet eens met te eten hebben. Zijn zus verlaagt zich om alleen nog maar met een rijke man, een vieze rijke man te trouwen. Voor het geld om hem eventueel nog te laten studeren. Hij ziet een, een, een meisje, waar hij eigenlijk verliefd op wordt... die zich hoereert alleen maar om zijn, het zusje in leven te houden. Hij wil een daad stellen. Hij he, wil een daad stellen, want ja. hij denkt dit onrecht... het verschil tussen rijk en arm is ja. zo enorm groot. En omdat hij natuurlijk ergens in, in een soort waan verkeert over... ik moet iets doen, en dan gaat filosoferen over... Ja, mag ik moreel iets doen? Nou, Hij vermoordt eindelijk een woekeraarster en ook haar zus... want die ziet die moord. Mm -hmm. En dan gaat hij die daad goed praten voor zichzelf... En in het begin is die voorstelling, die zuigt je naar binnen... omdat hij heel mooi jou eigenlijk medeplichtig maakt... dat je denkt, wat moet jij doen als je onrecht om je heen ziet? Zou jij ook over lijken gaan? Als je eigenlijk eerst mensen uit de weg moet ruimen... om echt iets te doen. Ja. En dat wordt heel mooi gespeeld. En daarna krijg je, ja, dat is misschien niet te vermijden... dat is een iets taaier stuk. Dan krijg je natuurlijk toch ook die verhandelingen... over, ja, als hij die, die daad heeft gedaan... En, ja, hij gaat, het, gaat hij het bekennen? Gaat hij het niet bekennen? Dan krijg je een soort kat en muisspel met hem en, uh, en de politie Dat is eigenlijk een soort Columbo-achtig. Uh, uh, pakken ze hem wel, pakken ze hem niet. En aan het eind krijg je dan een, uh, die verhandeling over... Ja, is het nou moreel juist of niet wat hij gedaan heeft... En ik, daar, ga, daar vliegen ze een beetje uit de bocht. Dat vind ik zelf helemaal niet erg, want ja, een Voorzitter mag af en toe uit de bocht vliegen. Maar dan pakken ze heel veel uh, theatrale elementen erbij. En ik denk om soms dat, dat theoretische verhandeling een beetje te compenseren. Weet je, dan komen er echt glitterdoeken uit de nokzakken. Wow. En een rode hart. Uh, dan gaan die acteurs met rode harten over het toneel rennen. En dan, dan, ja, dan wordt het echt één pandemonium. Too en, much eigenlijk, of? Ja, voor jou mag het wel. Ja, niet. voor mij omdat ik dat eerste stuk uh, en zo mooi vond, omdat ik die morele kwestie. Dat vind hmm. ik ook nu nog steeds natuurlijk. Want de kloof tussen allemaal rijk is echt niet kleiner geworden. Alleen zien wij het onrecht niet meer op straat liggen. En maar het zit achter uh, de gordijnen. En wat doen wij eraan, weet je wel. Uh, zouden wij, ja, neem het hele SNS-verhaal natuurlijk. Zou, ja, die, zou iemand die van Keulen, bij wijze van spreken, in staat zijn om die uit de weg te ruimen, om een daad te stellen van ja, dat. Daar zit natuurlijk ergens ja. wel... Het de... is dus niet dat jij nu oproept tot iets, hè? Ah, nee, ik wil het nee, niet nee. om me geweten nee. hebben. Ik wil niet, uh, jelle niet over Twitter en zo. en zo. Nee, nee, precies. nee Goed. Maar een redelijk geslaagde voorstelling, zeg jij dus? Ja, ja, ja, zeker om erover na te denken. Ja. Oké, okay. misdaad en straf. Van het Noord-Nederlandse toneel tot en met 16 maart in de Stad Schouwburg in Groningen. Daarna doet het uh, NNT nog een tour door het land tot en met begin mei. Dan Tsjechov, uh, Tsjechov 3. Ja, Tsjechhof 3, de kerstentuin. Geregisseerd door Gerant Jarijnders. Die ja. ook de eerste twee Tsjechhofs geregisseerd heeft. En uh, dat is... Uh, ze hebben heel serieus genomen... dat je Tsjechov eigenlijk met een, met een twist... Met een, uh, op een kluchtige manier, op een komische manier moet spelen. Het zijn natuurlijk enorm tragische personages. Ik ga even uitleggen. Hè, dat is een weduwe, Ljubjov, Die komt terug op haar landgoed. Ze is in Parijs. Ze is gevlucht naar Parijs eigenlijk. En daar is ze berooid door haar minnaar, En ze komt terug. En ze blijft geloven in dat zij die rijke uh, weduwe is die al die, die bediendes heeft. En die, die, die rijke mensen die willen niet zien dat hun tijd voorbij is. Dat het, uh, dat het geld op is. hij blijft ja. ook maar geld uitgeven. Ja. En ze gedragen zich als kinderen, die volwassenen. En die jonge generatie die wil zich wel verantwoordelijk voelen... maar die worden tegelijkertijd in beslag genomen... door de liefde of door uh, onhandigheden. En, uh, en ze spelen het echt af en toe heel kluchtig... En dat is in het begin een beetje wennen, want je bent niet gewend... dat Karin Kruutse echt met haar billen en haar borsten loopt te shaken... En uh, uh, ja, Thomas de Press, die speelt iemand die de hele tijd struikelt. Een bijna Mr. Bean-achtige figuur. Heel onhandig op het podium. Dus ja, een slepstuk-achtige aanpak. Ja, ja, maar als je dat, eenmaal, als je daar, als je dat even verliefd neemt... en je ook echt met he, komische ogen naar de tragedie gaat kijken... dan, dan komt het echt, toch, kom je toch wel binnen. Je ziet, het is ja. toch wel tragisch om te zien dat je denkt... die, die zijn gewoon blind voor het ja. verval van Want, want we hebben een fragment... en dat is misschien dan het enige ja. fragment uit de voorstelling... waar uh, hier... Die is van mij! Nee! Ja! Ja! Ja! Ja! Zeg dat ik droog ben, dat ik het me allemaal verbeeld dat ik met verstand klein ben! Paul Erkoy, maar die klinkt wel vrij dramatisch. Die ja, dit is aan het eind, want heeft hij, ja, ja. hij is eigenlijk een boer die rijk geworden is. En ja. hij koopt die kerstentuin op ja. en hij komt dan binnen. En dat is echt een opkomst dat hij dat hele podium bijna omvergooit. En natuurlijk, dat is zijn moment. Want dan, hij zegt wel eens een boer, altijd een boer. Maar ja. hij is wel degene die dan ja. de kerstentuin hij bezit. Dat trekt dan het langste eind. Is dit uh, voor de twee tot Denel spelers aan tafel? Jack Wouters en uh, Nasrid Char? Hebben jullie ooit een, een Tsjechhof gespeeld? Zou je dat willen? Check. Ja. Dat zou ik wel willen. Ja? Vooral nu. Als het maar geen poes is. Nee, nee dan snap ik nee, het. Nee, nee, nee. En als we nee. dit... Het ja, is absoluut wel iets wat je als acteur uh, wil spelen. Ja. En wat ja. voor rol dan? Welk stuk zou je willen spelen? Wauw. Nou, ja, ik moet ja. zeggen, de kerstentuin is toch ook wel die, ja, is mooi. Die, die, die comedy, zeg maar, ja. en tegelijkertijd ook nogal tragisch, ja. is wel iets wat, wat ook nogal op mijn lijstje staat. Ja, ja. Ja. Dan uh, de, not, uh, tot slot nog even kort over Le Chanoir, dat is van het uh, Scapino-ballet. Ja, ik kan hem toch niet vaak genoeg onder de aandacht brengen, want ik vind het echt een hele goed gelukte dansvoorstelling. En ik, het zijn drie dansstukken, maar ik beperk me heel even tot Le Chanoir van, uh, van Ed Wubbe. De voorstelling is een ode aan Parijs, maar ondertussen zit er ook commentaar in. Hij uh, gaat terug naar de, het Via de Chècle, naar het theatercafé Le Chanoir, waar toen de, de, de kunstenaars die toen deden. De Bussy, uh, Erik. Ja. ja, Satie zat achter ja. de piano. En, en tegelijkertijd was er ook een soort pikante sfeer. Hè. Het was ook uh, de karette, oh la la, de cancan. En, uh, en dat, daar, daar speelt hij mee, want hij laat eigenlijk de dansers een soort anti-cancan dansen. Ze komen af en toe als een soort uh, militaire, stampen ze letterlijk. Over dat podium. Zag er heel grimmig uit, vond ik. Ja, ja, ja ik je gezien. hoort eigenlijk, dat meen ik te horen, de Eerste Wereldoorlog. Ja. Hoor je in de verte al aankomen. Ik weet niet of hij dat erin gestopt heeft, maar ik hoor het wel. Ja. Geslaagde voorstelling. Ja, we hadden nog muziek. Ja, we, dit, maar het is een heel klein stukje van kan Had het leuk. En dan meld ik intussen dat die voorstelling van de kerstentuin... van Tcheg 3 met Karine Kutsen, Saskia Temming, Gilles Quassen... en Hein van der Heijden, vanavond te zien is in de Spiegel in Zwolle. Dinsdag in het Chassé-theater in Breda. Woensdag in het Theater Geert Thijs in Stadskanaal. En Le Chanoir van het Scapino. Vanavond in het Parktheater in Eindhoven. Dinsdag in het Stad Schouwburg in Middelburg. Woensdag in Schouwburg. De Kring in Roosendaal. En ik eh, dank Annette en ik dank ook de heren en dames van de muziek. Dank u wel. En de uh, heren en dames van... Uh, nee, de heren van de muziek van het Jasper blom Quartet Hier live bij Opium. Die gaan we spelen. En doet Oene van Geel mee? Oene doet mee, hij staat erbij. Oké, okay. Nancy in the Sky. Het Jasper Blom portret Nancy in the Sky uh, featuring Oona van Geel... moet je dan nou, geloof ik zeggen. Heren, hartelijk, uh, hartelijk dank. Charles Dentex heeft een abonnement op de Gouden Strop. Uh, drie keer won hij de prijs voor het meest spannende boek. Momenteel is bij de VPRO Cell te zien. De tweede serie over Michael Belliger. De hoofdpersoon in uh, meerdere Dentex-thrillers. Ondertussen ligt sinds deze week ook weer een nieuw in de winkel. De erfgenaam getiteld. Zijn verleden is zijn ergste vijand, is de ondertitel. En uh, Charles Dentex zit hier aan tafel. Welkom. Fijn dat je er bent. Gisteren lazen we iets op Facebook, een uitspraak van jou. Sinds het verschijnen van de erfgenaam loop ik een beetje verbaasd rond... alsof ik het zelf niet had verwacht. Er zitten mensen aan tafel die, hier toch, die al flink wat, wat titels op zijn naam heeft gezet. Uh, waar word je dan nog door verrast? Ik was eigenlijk verrast door de snelheid waarmee het opeens allemaal af was. En... Um... Uh, de snelheid waarmee het. Uh, nadat ik de laatste dingen eraan gewijzigd had. dat opeens een boek was en in de winkel lag. Normaal gesproken duurt dat ietsje langer. En. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk alweer verder weg in mijn hoofd. Uh, en toen nu. zat je er nog midden in? Was van? ik er nog en toen was het er al. Ja, uh, Is het eigenlijk onder toe. je handen vandaan getrokken soms? Nee, dat niet. Maar op de een of andere kennelijke. Kan het tegenwoordig allemaal sneller? Ik weet het niet. Uh, de moderne tijd? De moderne tijd, daar moet je nog een beetje aan wennen. Ja, daar moet ik nog aan wennen. Ja, ja, ja. ja want het leuke is dat uh, dit boek, uh, De Erfgenamen, speelt zich af in, in, in de Mijnstreek, um, uh, in Limburg. Uh, en we hebben een, dat vonden wij leuk, een polygoonfragment uit de glorietijden van de, van, van de Mijn. Uh, dit komt uit uh, rond 1940, geloof ik. Zuid-Limburg, in de mooiste streken van Nederland is het centrum van het Nederlandse mijnbedrijf. Als moderne, grootindustrie, industrie, waarin tienduizenden arbeiders werken, kennen wij het mijnbedrijf in Nederland pas sedert het begin deze eeuw. Begin deze eeuw, hè. Ja, die tijden die zijn voorbij, de mijnen zijn dicht. Um, wat maakt dat gebied, wat maakt dat gegeven zo aantrekkelijk om daar een, een boek aan te wijden? Het is niet zozeer het gebied, dat klinkt ontzettend stom... maar um, het ging mij om de steenkool. Ah. En als je in Nederland over steenkool wil schrijven... dan kom je niet in Friesland terecht. Nee. Dan kom je in Limburg terecht, want daar ligt het. Um, maar ik was gefascineerd door die steenkolen... Die, dat, dat spul wat wij nu zo'n beetje al vergeten zijn... maar wat ooit het spul was waar de wereld op draaide... en waar niet alleen de wereld op draaide... maar waarop de hele moderne tijd is begonnen. Um, en dat kwam in Nederland, kwam dat in Limburg uit de grond. En daar zijn fortuinen mee gemaakt. En ook dat kunnen we ons nu moeilijk voorstellen. Mm -hmm. Omdat het zo'n achterhaald iets is. Uh, heel veel Nederlanders denken dat er überhaupt geen steenkool meer gestookt wordt. Nou, dat is dan verkeerd begrepen. Maar um, uh, in die tijd, als je uh, in, de mijn, in, de, in, de, in de mijnbouw zat... dus niet als kompel, maar als investeerder of als eigenaar, of ja. als, uh, dan had je groot geld in handen. Dan ja. was je, dat was alsof je een eigen oliebron had. Alleen kwam het iets minder makkelijk naar boven, maar goed, uh, het was wel hetzelfde. En daar werden uh, grote vermogens op vergaard. Ja. En die vermogens, die zijn, uh, ja, voor een deel waren die mijnen van de, van de staat. De staatsmijnen. De staatsmijnen. Mm -hmm. Maar voor een deel waren ze ook uh, particulier eigendom. Ja. En um, dat was natuurlijk niet zo dat één dat mijn eigendom was van één meneer. Dat was ook weer een consortium. En in mijn verhaal is dat zo geworden... dat uiteindelijk in dat consortium één familie erin geslaagd is... om die anderen er allemaal uit te werken. Ja, dus de familie en, Veldman is dat, hè? De familie Veldman is ja. dan uiteindelijk eigenaar van de mijn. Ja. En... Um, ja, dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Uh, en die, uiteindelijk, die, die, hebben, die hebben vijanden gemaakt. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat was dus allemaal niet bekend. Dat zal wel. Maar nou is dat altijd in waar zo'n dergelijk groot kapitaal ontstaat, daar worden vijanden gemaakt. Mm -hmm. um, maar het fascineerde mij om um, een persoon neer te zetten die eigenlijk. Nou, alleen toen hij vijf of zes was, nog die mijn gezien heeft... maar daar verder helemaal niets van weet... maar die wel dat enorme vermogen geërfd heeft... Uh, geconfronteerd te laten worden met hoe dat dan uiteindelijk tot stand kwam. Of is gekomen. Ja. En, uh, nou, nou ging je eerdere boeken ging je over identiteitsfraude en, en, en uh, computers en is dit toch Of is het wel, heeft het wel met elkaar te maken? Het dus, heeft op het niveau van de techniek niets met elkaar te maken. Maar het heeft... Uh, op het niveau van het, ja, het onderwerp wat mij interesseert... en dat is wat jullie ook zeiden over Oedipus... waar ik altijd een beetje omheen aan het schuiven ben... is wie ben ik hmm. ja, en hoe weet ik wie ik ben... En wat, en wat weten anderen van hem? En mij? wat weten anderen van mij? En wat zijn de bepalende dingen? En deze hoofdpersoon, Breder Weltman, die de erfgenaam... die denkt te weten wie die is, namelijk een man die een heel rustig leven leidt... weliswaar met een ontelbaar vermogen, maar wel heel rustig. En dan, als hij geconfronteerd raakt met wat zijn vader en zijn grootvader... en zijn overgrootvader allemaal gedaan hebben... dan moet hij weer naar zichzelf kijken om te weten... te denken, ja, maar wie was ik dan? Want dan gebeurt er iets heel raars. We zijn leven toch allemaal een beetje in het idee dat... je ouders... Uh, ja, nou ja, goed, die hebben gedaan wat ze gedaan hebben... maar je moet er toch vooral geen slechte dingen over gaan zeggen... want dan worden we boos. Ja. Um, je denkt je ouders te kennen... en dan blijkt je gebied van althans. Dat, uh. is ook weer, dat ben je zelf ook weer een beetje... en je voorouders en alles. En, uh, uh, en als er dan iets echt verkeerds gebeurd is... Dan ga je vragen stellen over jezelf. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ja, ja, ja. ja hij ontdekt veel, over zijn, vooral over zijn vader natuurlijk. En de manier waarop hij uh, zaken heeft gedaan. Dan beginnen veel thrillers beginnen uh, uh, met, met, met een moord met, met, of iets dergelijks. Maar de opbouw is zo dat het uh, pas na een paar hoofdstukken... Uh, ge, ge, gebeurt er eigenlijk, als, als ik het zo kan zeggen... Gebeurt er daadwerkelijk iets? Gebeurt er iets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Is dat een, heb je die eerste hoofdstukken nodig om zelf op stoom te komen? Of... Is het een hoofdrecept? Ja, recept? Of... Ja, de eerste hoofdstukken zijn voor mij heel belangrijk. Um, maar ik wilde ook in dit boek heel erg duidelijk... dat land neerzetten waar het allemaal om gaat. Het gaat om dat land. Dat, dat, dat, dat, in dat, daar in dat Limburg. Hè? En dat, um, dat, dat speelt zo'n belangrijke rol... dat ik dacht, ik, dat ga ik eerst gewoon vertellen. Mm -hmm. weet je Dat uh, beschrijven. Um, wat dat is en hoe dat voelt. En uh, hoe je dat zien kunt en hoe je dat horen kunt. Dat ook. vraagt om research natuurlijk ook. Je bent zelf ook daar naartoe geweest? Uh, ik ben zelf wel in Limburg geweest, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Dat nee, ja, idee is niet zo lieper. heel erg ver weg. Nee, maar. weet ik hoor. Je hebt ook geen <laughs> paspoort nodig en dergelijke. Is allemaal bekend. Maar, nee, nee. nee, maar ik bedoel voor, voor, om, om, om de sfeer, ook de, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en dergelijke. Of is dat universeel? Is het overal hetzelfde? Ik denk dat een, een groot deel van de manier waarop mensen in kleinere gemeenschappen met elkaar omgaan, dat dat wel universeel is. Of althans in West-Europa. Um, en dat dat daar... Ja, die hebben natuurlijk overal de, de specifieke kenmerken. Maar een, een, een kleine gemeenschap heeft kenmerken... die je ook ergens anders vindt. Ja, net, je, iets ja je kunt naar mijn zachte G horen. Ik kom uit dat gebied. Mijn opa heeft nog in de mijn ja, je gewerkt. Je moet het lezen. Het is een ja, ik, ik, spannend ik ga het vraag. echt kopen, want ja. ik ben normaal niet zo van de trillers, maar dit fascineert mij natuurlijk. Ja. Ja. Ik herinner me bij ons wel heel sterk dat verschil tussen bovengronds en ondergronds. Ah. Maar ook wel dat je als jonge generatie inderdaad wel een soort erfenis meekrijgt in je familie. Maar dat je daar zelf eigenlijk, je ziet daar bovengronds alleen nog maar af en toe monumenten, een of andere schacht die dan nog verwijst naar wat er ooit onder de grond was. Uh -huh. Maar het, uh, en je ziet soms industriële gebouwen. Maar als ze geluk hebben, dan worden die industriële gebouwen gebruikt voor cultuur. Maar echt uh, zeg maar echt, dat er trots nog is op die, uh, die mijnen, dat is... Nee, dat is allemaal weg. Ja. Ja. Dat is, ja. um, en het is heel raar, want het, je, het, het is dan gesitueerd in een niet nader genoemd dorp in Limburg, waarvan iedereen die uit die buurt komt... weet welk dorp het is, maar dat is het niet. Um, ik heb de hele omgeving beschreven behalve dat dorp. Ja. En ik ben ook niet in dat dorp geweest... Express niet, want ik wilde niet dat de beschrijving van dat dorp... wat zouden ik ging gegeven, dat, dat Mensen zouden denken, ja, ja. Maar zo is het niet. Nee. Weet je, nee, zo is het niet. Dat weet ik. Um, de Mijn heeft ook een naam die een mijn nooit zou hebben. Mm. Namelijk de Welco. Ja. Nou, zo heet de mijnen niet, niet. Het is allemaal maar koninklijke... Dus, uh, dus, uh, dus, dus, dus veel klopt er en veel klopt er niet. Het is een heel spannend boek. Laat het, ik het daar, uh, daarmee afsluiten. Ja, wat je wil. Ja, graag. Ja, want ik, heb nog, ik moet nog iemand gaan bellen zo dadelijk. De erfgenaam verschenen bij de Geus... En vanavond weer cel, Belgische cel. morgen... Nee, morgen, vijf half negen op ja. Nederland 3. We starten de motoren. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Jeroen van Merwijk onderweg naar het Isola Theater in Capelle aan den IJssel... om daar zijn voorstelling de vleesgeworden bescheidenheid te spelen. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, Al. Zeg, gisteren moest je even stek laten gaan vanwege stemproblemen. Uh, hoe is de stem vandaag? Nou, ik hoop dat hij het vandaag houdt. Gisteren kon ik echt niet spelen. Uh, had ik hem helemaal mo moeten forceren. Dat heb ik al eens een keer gedaan, dat is me slecht bevallen. Ja. Dus ik dacht, nou, de, voor de zekerheid maar afbellen. En dan kijken we het vanavond. Ik denk dat hij, het dat hij het net haalt. één uur en drie kwartier. Ja, de nou, mensen moeten er gewoon een beetje vooraan gezitten, En dan komt het goed. Hé, hey, dat was een week van ja. afgelastingen voor jou. Want behalve de voorstelling ging er ook nog een tentoonstelling... van beeldend kunstenaar ja, Jeroen van Merwijk niet door. Een serie drie luiken die in Amsterdam zou komen te hangen... wilde niet hangen. Hoe zit dat? Nou, het was gewoon het was te zwaar. Ik had een, een, een drieluid gemaakt in mijn uh, optimisme ja. van drie meter uh, breed met een, uh, gewoon een, een, een kroontjespen en uh, acryl, uh, een inkt, uh, heel minutieus was ik aan begonnen ja. en het werd steeds groter en steeds groter. Dan kunnen we op papier, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet het ook nog worden ingelijst. En dan krijg je problemen met glas, en het glas voor. Uh, dat ding dat we op, op een gegeven moment 100, 100 kilo, daar had ik geen rekening mee gehouden. Wow. Dus ik was met al een optimisme begonnen, maar het werd een veel zwaarder. En ik ben over de acht mei toch van de lichtheid, maar het werd een stuk zwaarder dan ik had gedacht. <lacht> nou betekent dat die, dat die, uh, die tentoonstelling uh, in, in Amsterdam, die, die is afgeblazen van 12 maart tot 8 mei. En nu staan die drie luiken een beetje treurig in het atelier, of niet? Ja, dat is een probleem. Nou, een aantal, die, die, dat, dat valt er wel mee. We hadden het probleem met een trek en een drieluik, die moeten natuurlijk open kunnen hangen en dicht... En ze gingen steeds open, zingen een beetje naar voren. En we zagen niet hoe dat we dat eens en drie konden oplossen. Ja. Dus, uh, goed, dat, dat, dat, nu staan ze daar bij, mij, ja, bij mij thuis, staan ze zo heel sip uh, in, in een hoekje naar me te, te huilen. Ja, heel verdrietig. Anders heb je dat toch gedaan, dan in Roewijn van Merwijn. Zeg, zond, zondag ben je nog in de Kleine komedie te zien, uh, dan voorstellingen tot 6 april. Is de theatertour dan ten einde? Dan is de theatertour ten einde. Er, zijn, uh, de, de, de, de, er komt een nieuw programma, hmm. volgend jaar, dat ga ik nu schrijven. Dat gaat heten, uh, Er zijn nog kaarten. Dat is namelijk wel wat de geschiedenis geleerd heeft. Ja. Er zijn vanavond fotokaarten, er zijn morgen ook nog kaarten en zijn de Dus nee, ik ga gewoon een nieuw programma schrijven. Ik ben nog steeds benieuwd wat het over zal gaan. Ik heb wel een paar ideeën, maar uh, dat wordt wat hebben duidelijk duidelijk als je er echt, echt aan echt ja. aan, aan het werk gaat. Oké, okay. en in de tussentijd lekker schilderen met de kroontjespin. Ja, met gewoon gespen en, en buiten gewoon doorgewerkt. Maar ik denk dat ik het niet meer op papier ga doen. Maar nu op, uh, op een betere drager. het <laughs> okay. niet zo zwaar hoeft te worden. Veel plezier, maar ik ja. heb wel gelacht. En ik raak, ik raak het ding wel een keer kwijt. Als iemand nog geïnteresseerd is in een, in een uh, grote drieluik van 3 <laughs> drie meter bij 1,20 meter twintig, van 100 kilo... U mag dan, het uh, kopen aanbevolen Ja, oké, okay, dankjewel. Veel plezier vanavond dankjewel, de wel van. aan de ijzer. Dag Jeroen. Dankjewel. Jeroen van Meerwijk. Goed, uh, Jack Wouters, en Nasser dit jaar, hartelijk dank. Uh, en uh, Charles dan ook en uh, Annette Enbrechts. Ook Schal, uh, blijf nog even zitten voor je cultuurtip na het journaal van 4 uur. Dan ook veel meer. Onder andere de tien uh, beste inzendingen van de opiumverhalenwedstrijd. Welke Noordervliet, de juryvoorzitter, is hier. Tot straks. Opium Aval. Meisjes van dit. Niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, niet Meisjes zo gelukkig? Nee, dan jongens van dertien.